De politie heeft de klimaatbetoging op de A10 in Amsterdam beëindigd. De weg wordt door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op schade... en zo snel mogelijk weer vrijgegeven. Ruim een uur nadat de eerste betogers de ringweg op waren gelopen... begonnen agenten met het verwijderen van de actievoerders. Burgemeester Halsma had beloofd sneller in te grijpen... als het verkeer zou worden gehinderd. Het beëindigen van de blokkade verliep rustig. Eerder werd nog wel een groep van 27 mensen aangehouden... die de ringweg wilden gaan.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 De Eiffeltoren in Parijs gaat morgen weer open. Het monument was vijf dagen dicht vanwege een staking. Maar er is een akkoord tussen vakbonden en directie. Het personeel is boos omdat ze vinden dat het stadsbestuur de toren verwaarloost. En dat de financiën niet op orde zijn. De leiding heeft beterschap beloofd. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Lokaal met kans op onweer en hagel. Het is 8 graden. Morgen minder buien en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Na drie uur met uh, deze lekkere disco klassieker George Duke hoorde je met de uh, Thief in the Night. We gaan uh, niet uh, naar de nacht toe, nee, we gaan naar uh, Duitsersveld, naar uh, Piet Pijper. Want uh, vandaag wordt er weer voetbal tegen Kasticum. En de wedstrijd die is inmiddels begonnen, hè? Jazeker. Ja, want. Hoe lang zijn we aan het spelen nu, uh, Piet? Goedemiddag, trouwens. We zitten, we zitten nu uh, in de 24e minuut. Ja? En uh, het is een beetje een uh, over- en weer spelletje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 spannend. We waren wat later begonnen omdat de scheidsrechter uh, problemen had om uh, zijn auto uh, betaald te laten parkeren. Het schijnt dat de parkeermeters het niet deden. En, uh, oh, oh, oh. Hij wilde, wilde vast beginnen als hij zeker wist. Is dat het probleem? Dus, dus, maar goed, dus vandaar dat we ongeveer uh, 20 minuten later begonnen zijn. Oké, okay, nee. Niet... In de minuut uh, 29. En uh, ja, Kassim is in aanval. Groot, pak de bal. Mickey.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 Nou ja, ja, wat dat inhoud? Dat, <laughs> dat horen we zo. Dat hoor je straks. Dat is de cliffhanger van vandaag. redetjes in kangeroen, want... Spannend. Hier is uh, La Falda. Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda. La veglia, todos los dias.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 De culo pone la tema insegura Ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calle y la finura Cuando quiere no disimula El papa la calle se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Su heavy, y el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita Ay qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora cuando se pueda Ay de la uni la saco hasta donde yo pueda y las demás que sigan envidiando por eso no Dale espacio a los demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás, que yo te quiero ver. Es hey, intocable si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, falla para que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Yo llegué con Yancy, con Charco en una rato. el sustancias sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga Quiero besar, sin querer la toque y se la suyo sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, para cuando se pueda. Y de la uni, yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda, chiquitita. Jo more a more ajo more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 Maar juist ja, hebben in ieder geval gezegd dat alles waar die minder was, dat dat beter goed. is. Dat dat beter geworden ja, dus, is, ja. ja, ja. Dat zijn je wel even hey, dus dat, gezegd. Hè. Ja, ja. ja dus, dus, dus maar dat dus, dus, dus dat is één. En dat is mooi. En dat blijft gewoon helemaal top.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 De tweede helft moeten we er met mannenmacht tegenaan... om uh, die gelijkmaker te gaan poeseren, ja. Nou, we gaan het horen van je, Piet. We gaan je horen. Ja. Uiteraard. Die meld ik me en ik kom je anders. Nou ja, geniet, geniet even van uh, de korte pauze... en uh, straks komen we weer bij je terug. Dank je wel voor dit moment. Oké, okay. dank je wel. Hoi. Time out, I shop. Get it together, sister. Tell her to be not so distra, mister. It's a shame.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 Yes, yes, wat een lekkere muziek. Inderdaad, de groep Yes and Owner of a Lonely Arts. Lekker plaat, hè, Thomas. Kon je in ieder geval uh, hard meezingen mee en meekrijgen ja, ja, met deze hoor. De, ja, dus, uh, deze ken ik nog. Deze ken zeker ik wel, een lekkere gauwou hoor. Owner of a Lonely Arts. Nou, de zender is ook een gauwouw inmiddels. Want uh, we bestaan dit jaar 34 jaar alweer. Ja, gaat Vier, snel. Of? 34 jaar lokale omroepen voor Zandvoort.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 En uh, ja, de subsidie vanuit uh, de overheid en dergelijke was ook heel minimaal. Ja. Zeg maar gewoon uh, nul, nul helemaal aan het uh, begin. Dus het moest allemaal uh, uit onze eigen zak uh, komen. Het uh, geld om een uh, radiosender uh, op te zetten. Uiteindelijk hadden we dat gevonden. Dan dus zeggen we van nou, uh, dan gaan we gewoon sponsoring doen. Dus dan moet je een soort van uh, nep uh, reclame gaan uh, maken. We hadden bijvoorbeeld van Keurglas. Hadden we, wees niet treurig. Hij herstelt het keurig, <laughs> weet je wel.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 dan kunt u bellen. Ja, alleen de bioscoop is er niet meer, hè, tegenwoordig. Uh, <laughs> nou ja, zo, zo, zo is het. Wat een die jongen stem heb Wat een Rob? jongen. Ja, een jong broekie was ik. Een jaartje zo, of uh, 25, 26 of zo. Oké, Dat je is nou? nog uh, vrij, hè. Jong toch? Ja, dat is Ja, wel. zeker. Ah, daar ben je nog steeds, toch? Ja, Ja, wel, Ik doe mijn best. Ik <laughs> doe mijn best om mee te komen, Thomas. Oké, okay, nou dat nou, doe ik. ja, je. maar uh, ja, dus, nee, dus die spot had ik ingesproken en... Uh,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 Absoluut. Ja, ik laat geen fragmenten van jou horen toen jij bij CFM toen ik jong was. Toen jij jong was. Het was helemaal... Ja, dus daar gaan we het maar niet over hebben, hè. Toch? Nee, doen we niet. Zometeen een normale stem, Thomas, met de evenementagenda. Nu eerst gaan we nog even lekker de single draaien van The Black Eyed Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, Yo quiero bailar contigo. papa, papa, papa, Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is only you know where my head is I like to move and me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating, beating. And the beat don't stop Now it's time to set Set, set the, the roof, roof on, on fire. fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Go, Baby, that's how we roll We gon' go, no, go. Let up the fuse make it explode. Shake that, shake that, rapido, come on, let go. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. En dat eh, na de redditjes in Kangroenland, hè? Ongelooflijk! Daddy Yankee en de uh, Black Eyed uh, Peace hoor je met uh, uh, Bailar Contigo. Wat een lekkere plaat is dat, uh, Thomas. Zo. Zo. Maar valt het jou ook op dat tegenwoordig al die oude nummers uh, weer opnieuw gemaakt, opnieuw in nieuw, gemaakt worden? In ja, jasje ja ze worden. dadelijk hebben we er weer eentje, hoor. Want uh, ja, ze blijven maar aan de gang gaan, ja. natuurlijk. Maar en ze ja. scoren er allemaal hits. Ja, mee. het klinkt allemaal wel lekker. Zeker. Ik uh, word er wel blij van. Dus uh, kom de luisteraars uh, ook, want uh, daar doen we het uiteraard voor. Al 34 jaar, zoals je net hoorde in dat spotje ook, hè? Ja. De, de smurf erop uh, die het uh, in sprak. <laughs>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 Café De Eet. De Eet, met uh, ook uh, gauw oude muziek en dergelijke erbij. De en een dag later in het Wapen. Ja, en dan gaan we de foute platen draaien. Ja, nou, we op, nou had ik er eentje, die had ik al op de playlist uh, staan. Maar ik denk dat is wel een foute plaat als ik die ga draaien. Dus, uh, oh god. Die ga ik nu echt draaien hè. en dan komt die aan. Uh, luister maar naar deze.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 Gaat er op en neer, maar Sont heeft wel het overwicht, maar nog niet zover dat we de gelijkmaker hebben kunnen scoren. Nee, in ieder geval moeten nog we een. Even uh, geduld voor hebben. Ja, nog een hoop uh, te doen, uh, zeg maar, uh, de komende ja, maar periode. Er is, uh, zelfs wel zeggen, werk aan de winkel om die gelijkmaker te forceren. W wer ja, werk aan de winkel. Ja, ik heb er nog wel vertrouwen in en. Uh...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 Burn my tongue Me in the morning Put on a performance I be going shot for shot, for shot. She think I'm drooling But she screamed the ruling My ego enormous Filling up your body, babe Girl, you crazy Couldn't even wait for the room oh, oh, oh, oh, oh. Shaking, shaking Trying to keep up with you You're my spicy, margarita. Give it to me straight, turn me on, make me say, shush, shush, shush, I just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita, you're my spicy, spicy girl, you're, you're my spicy girl. Make me insane. Is it hot enough? Yeah, yeah, it's hot enough. Should I take it off? Yeah, yeah, yeah.